Jobboot met het NOS Journaal. De Nederlandse favoriet Tom in Utrecht te winnen. Halverwege lag hij nog op koers voor de gele trui, maar hij verloor enkele seconden in de laatste kilometers. Over een kwartier start de laatste rijder. De gemeente Utrecht en de politie schatten dat er zo'n 350.000 mensen langs het parcours van de Tour de France staan. De organisatie verwachtte vandaag ongeveer een half miljoen mensen, maar de hogere temperaturen hebben veel bezoekers er mogelijk van weerhouden naar de tijdrit te gaan kijken.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 De stille tocht begint over een half uur bij station Den Haag-Moerwijk en eindigt bij het Zuiderpark, de plaats waar agenten Enrikes een week geleden hardhandig arresteerden. Mogelijk is dat de oorzaak van zijn dood een dag later. In Tunesië heeft president B.J. Kaït Essepsi de noodtoestand afgekondigd in verband met de terreuraanslag op het strand bij Soes, anderhalve week geleden. Daarbij kwamen 38 mensen om het leven de noodtoestand geeft de politie en het leger tijdelijk meer bevoegdheden om de veiligheid in het land te handhaven. Dat is belangrijk voor het toerisme dat na de aanslag volledig is ingestort. Een van de maatregelen is een samenscholingsverbod. Vier jaar geleden werd in Tunesië ook een noodtoestand uitgeroepen tijdens de opstand tegen de autoritaire president Ben Ali. Die sloeg kort daarna op de vlucht. Het weer zonnig, maar ook kans op een bui, mogelijk met onweer. Temperatuur tussen 24 en 36 graden. Een westenwind zorgt wel voor enige afkoeling. Vanavond en vannacht, vooral in het oosten en zuidoosten, mogelijk een onweersbui. Morgen eerst nog zon, maar in de middag kans op onweersbuien. Met mogelijk ook hagel en zware windstoten. Het wordt morgen tussen de 25 en 31 graden. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB.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 weekend.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 Nog een stukje. Taylor Swift was dit. Blank Space. Heerlijk nummertje. Goedemiddag. CFM En te ene voor jou. Met mijn naam is Fred Hey. Zoals je al uh, hebt kunnen horen van uh, Rob en Albert. Nog bedankt voor de volgende uurtjes. En natuurlijk bent u weer helemaal op de hoogte van alle sport en uh, uh, ja, creatieve, uh, creatieve instellingen hier in Zandvoort. En... Uh, ja, wat gaan we doen? We gaan dan een lekker plaatje draaien van... Matre Gims en... gymtier Oftewel, ja, Smurvin zeiden ze, geloof ik, hè? Het is gymtier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 Je te qu'on est plus Fuck you shit, you're calling it, baby Hey Goedemiddag, ZFM Radio en Entertainer for you. Mijn naam is Fred Heij En we gaan verder met een uh, lekker andere zomershitje. En dat is een uh, gauw houwen van uh, Mixed Emotions. En you want to you, you won't love, Maria. Maria ZFM met een hoofdletter Z van Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. Wat een heerlijke plaat is dit, ja, bij deze zomerse klanken en het zonnetje buiten hier op Zandvoort, 106.9 ZFM. Goedemiddag, mijn naam is Fredij, we gaan verder met Mike Peterson en ik kan zo niet verder.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 Pieter en ik kan zo niet verder. Nou, ik wel hoor. En we gaan gewoon verder met Julio Iglesias en Uncanto a Calicia. Eu quero tanto. E ainda no, no sabes. tanto. Terraadome uw paard, quero vast Tenho saudade, porque estoy lejos de esos tos lares, de esos teus lares, de esos lares, tenho morrinha, tenho saudade, tenho morrinha, tenho saudade, porque estoy lejos, esos tos lares, esos tos. Cantoacalicia, hey, Mooie geluiden van uh, Julio Iglesias. En dat allemaal hier op die 106.9 ZFM Zandvoort. En mijn naam is Fred Heij. En ik ben bij u tot de klokjes van 7 uur. En wij gaan uh, ja, een Nederlandstanig plaatje draaien. Oftewel van onze zuidenburen Tigonendos. Nendels. En uh, ja, er wordt, uh, er wordt altijd gezegd dat ik te weinig Nederlands draai. nou uh, vooruit geen wonder dat ik ween. Geen Was hij dan Geen Wonder Dat Ik Ween? Oftewel, uh, ja, uh, weet ik niet. Nee, Tige Mendels was dit. En uh, ja, dat was een parodie op, uh, op uh, vroegere Paul Severs, natuurlijk. En uh, ja, dat heette hetzelfde. Geen Wonder Dat Ik Ween. Maar hij is opnieuw uitgebracht de Tige Mendels. Dus hier bij CFM. Zandvoort. Een goede middag. Wij gaan verder met Joannes. En adios, Lepido.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 En de que quedan die las zijn, en de no die yo zijn, en de ouders de mis hijos y los en de tus hijos hier zijn, en de ouders die hier zijn, en de ouders die en de ouders die hier zijn, en de ouders die de ouders die hier zijn, en de ouders die hier zijn, en de ouders de en de ouders die hier de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 Sleep A Dios le pido que si me muero, sea de amor, y si me enamoro sea de vos, si que de tu voz sea este corazón le pido que si me muero, sea de amor y si me enero sea de vos, si que de tu voz es de corazón los días, yo adiós le pido. Krijgt u ook dat uh, vakantiegevoel bij deze plaat? En ja, we gaan eventjes eh, iets verder terug in de tijd. En ja, dat is eh, de jaren 80. Sophia George en Girlie Girlie. you don't the world, eh, one up here, one down there, one in and over, one down a view, one she's a lawyer, one she's a doctor, one where they work with a little contractor, one down the east, one down a west, him have one up north and two down south, one sell cigarette and they run about hey. young man, you do golly, golly, you just a plush, you don't the world, Just a flashy drummy word, eh? a who wanna go a school, one one fool, fool him who wanna every time he say she think she's a rule. One she a nurse, she as she come first. They the other night, them going out, them pick on new purse. One a self-star, one work in a bar. As she can't smile when the two of them are star. One getty, getty, one fretty, fretty. And he no drink no other milk, but Betty, you two girly, girly. You just a flash it only worked, you're my two gunny girl. You just a flash it only you too gone again, you just a flash it only won't, you're you too gone again, you just a flash it only Young one, you're, burn -y, burn -y. you're just a Johnny, where man? You you just a pressure, Johnny, where Ja, helemaal terug in de tijd, dus Sophia George en Burly Girly hier bij CFM. Goedemiddag, we gaan verder met Ahmed Shaki en Doe en Pitbull. Habibi, I love you. Red 1, Mr. World Rad, Ahmed Shaki Habibi, I love you, I need you. Habibi let me see that you're by me, will you say? Happy,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 baby Laat me zien, dat je bij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 So till the sky comes crashing down, world falls apart, till death do us part, you my heart, for sure. Hi, I love you, I need you, hi, baby. Love me, scene that you baby will sing, hi, I'm a tu lado, loco a la bit of tu mano. bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit Doe en Pitbull. Habibi, I love you. We gaan eventjes lekker terug in de tijd. Met een lekkere gouden ouwe. Van de originele platters. And only you. Oh. please uit het verleden, hier bij ZFM. Charles en Eddie waren dit. En Would I Lie To You. We gaan verder met uh, ja, de, toch, weer, weer, toch weer die zanger Mike Daanen uit Zandvoort. Ja, het blijft een lekker plaatje. We gaan uh, ja, gewoon draaien. Zomersom!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 Tot in de late uren, oh alles van af, zonder een pardo. Al die mooie nachten. Ik als weer even wachten. Nu is die tijd weer hier samen. Mike Daanen was dit, een zomerzon, Ja, zomer hebben we zeker. De laatste dagen ja, is het echt uh, een beetje klotsende okkel. Oh, een okkel. Oksels weer. Ja, klotsende oksels weer. Ja, en uh, wat gaan we daar aan doen? Helemaal niks. Gewoon de koelte opzoeken hier bij de Echo. Zoek er sugar van een shari. Baila. Baila. Let me see you dance weer. See you dance. Baby. blij met je zijn. Zoek van Ashari voor Nashari. En bijnaast, you sexy thing. En uh, ja, we zitten uh, ja, er we haast weer doorheen. Door het eerste uur van Entertainer for You. Het is uh, om precies te zijn, uh, 17 uur en 53 minuten. Dus uh, we gaan nog een uh, lekker plaatje draaien. Hier CFM, goedemiddag. No mercy and where do you go? Save me. We vernemen niks meer van ze. No mercy was dit. En where do you go? En uh, ja, we gaan er nog eentje draaien tot aan, de, tot aan het nieuws van uh, 6 uur. En uh, dat is oh zo foute plaat. Ja, oh zo foute plaat. Als er één foute plaat is, dan is het deze wel. Aqua en Barbie. Hi, Barbie. Hi Ken. You wanna go for a ride? Sure Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie.